Het Openbaar Ministerie wil lange gevangenisstraffen... voor de dood van Carlo Heuvelman op Mallorca. Carlo raakte vorig jaar in coma na een vechtpartij. Er was meerdere keren tegen zijn hoofd geschopt. Een paar dagen later overleed hij. Hoewel nooit duidelijk is geworden wie Carlo precies heeft gedood... wil het OM dat een van de verdachten tien jaar de cel ingaat. Het gaat om Sanil B. Op zijn schoen is DNA van Carlo gevonden. Tegen twee andere verdachten is acht jaar cel geëist. In totaal staan er negen jongeren uit Hilversum en omgeving voor de rechter... Ze zelf zeggen ze allemaal dat ze niks met de dood van Carlo te maken hebben. De rechter doet over een maand uitspraak in de zaak. Een smoothiebar, een dutjesplek of een koffietuin. Bazen trekken van alles uit de kast om hun werknemers na corona weer naar kantoor te lokken. Dat merken architectenbureaus. Die krijgen steeds vaker de opdracht om kantoren een beetje op te leuken. Het gemeentehuis in Amstelveen bijvoorbeeld. Daar werden onder meer veel planten neergezet. En er is een centrale plek om te koffieleuten. Deze collega's zijn enthousiast. Ik vind het een hele mooie werkplek geworden. Uh, ik merk dat er veel beter wordt samengewerkt. Je hebt een centraal punt waar iedereen naartoe komt. En dat is gewoon leuk, want het loopt niet zo snel naar een andere afdeling toe... om te zeggen, nou, hoe is je weekend eigenlijk? Zonder dat je iemand kent. En nu ga je dat toch eerder wel doen. Ik vind het helemaal super. Het is zo mooi en zo modern. Het is echt heel relax werken. De opgeleukte kantoren zouden de brainstorm-sessies beter maken... en meer mensen zouden er willen werken. Dat is nogal handig vanwege het personeelstekort. En na de wolf rukt ook de wilde kat op, ons in, op in ons land. Het beest zit vooral in het zuiden van Limburg, maar wordt steeds noordelijker gespot... Inmiddels zit hij al in de buurt van Eindhoven. En volgens deze natuuronderzoeker is het een kwestie van tijd... voordat ze, net als de wolf, ook op de Veluwe zitten. En uh, het is niet een schattige schootkat... Hij lijkt wel een beetje op zo'n tijgerkat, alleen toch deze jongen is toch wel wat sterker, wat robuuster. Hij heeft mooie strepen op de zijkant. Hij heeft een dikkere, ronde staart. Deze heeft ook echt een vleeskleurig neusje, dus dat is ook wel typisch eraan. Ja, op het menu van de wilde kat staan vooral knaagdieren en vogels, maar ook kikkers, vissen en jonge reekalkvis. Het weer blijft nog wel even regenen, maar vanuit het zuiden wordt het ook steeds vaker droog vanmiddag. 17 tot 22 graden is de temperatuur. Morgen begint mistig, later volop zon en dan wordt het een graad of 17. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A7, de afsluitdijk, staat Viede vanuit Friesland naar noord holland Voor Den Hoever 4 kilometer. Het oponthoud is 10 minuten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 Naar Rade Michael Dan werd het even na twee uur. Zandvoort, een hele goede middag. We zijn er weer, hè? De Zandvoortse Radio met Zandvoort op zaterdag. En als eerste de, de plaat met een hele mooie titel. Kimi, Kimi, Kimi uit de, de jaren tachtig. Uh, Uiteraard niks te maken met Kimi Rijkonen, de coureur natuurlijk in de Formule 1. Nee, ben nee nou, helemaal niets. Nee, helemaal niets. Goedemiddag trouwens. Ja, heel goedemiddag uh, Rob en luisteraars en Marco Termes natuurlijk. Want die hier bij ons in de studio daar gaan we straks uh, twee keer mee praten. En, um, en met wie we ook gaan praten, maar dat gaat telefonisch, is met Kees van Amstel. Hé, hey, ik ben heel benieuwd hoe het uh, met hem gaat. Ja, ik ook. Uh, Kees Tam, die, uh, onze eigen dorpsgenoot, die uh, ja, treedt weer op met een nieuwe voorstelling in het land. Dus we zijn uh, reuze benieuwd hoe het Kees inderdaad vergaat. Ja, daarbij die puzzel trouwens, die ik uh, opgestuurd ja, heb. Ja, dat heb Daar stond uh, de halemer Kees van Amstel. Oh, ja, dat klopt. He, ja, hij, hij zei, is geboren zei al, hij zegt, uh, dat, dat klopt van gekanten natuurlijk. Nee, nee, dat klopt. Ja, dat stond op zijn Facebookpagina. Uh, nee, Kees is geboren in Haarlem en opgegroeid in Zandvoort. Zo, zo was het en uh, is ze uiteindelijk onderwijzer geworden. En daarna nog veel meer, maar daar straks over meer. Het weerbericht zit ook in dit uur en volgend uur, denk ik. Of gaan we dit uur dat ook nog even doen? Voetbal, een zeven... Safe... Uh, nee, volgend uur. Volgend uur Dan gaan we... Dan spelen er... we vandaag uh, tegen Weesp. Weesp, nou, dat gaan we winnen. Dat is nummer 12 in de lijst. Dus, uh, en Zandvoort zelf staat op 5. Dus uh, dat gaat... Uh, dat is een makkie, dat is een makkie. We nemen ze te grazen. Zo, zo is het toch, Rob. Ja, makkelijk hè. De nummer 12, joh, die ja. vegen we zo weg. Ja, precies. Oké, okay, nou dat straks uh, naar het volgende plaatje. Zeker, nou dan gaan we met Marco uh, praten. Dat hoor je allemaal bijstand kort op zaterdag. Nogmaals, een hele goede middag. En hier is Duran Duran. I'm De muziek uit de jaren 80 vandaag. De Duran Duran en de Hungry Like a Wolf. Ja, we zijn toegekomen aan onze gast van vandaag, Benno. Ja, Marco, welkom in deze, deze wat regenachtige middag. Oh, ik vind het heerlijk. Ja, vind je het lekker? Oh, zuurstof. Ik vind het geweldig. Ja, okay, ja. Ik heb zo afgezien in deze zomer. Ja, ja, ja, ja, Goedemiddag trouwens. Ja, een hele goede middag. Ja. Maar jij had, uh, we hadden net Duran Duran, maar jij had er wat over uh, te vertellen over Duran Duran. Oh, de naam van Duran Duran. Dat ja. is een uh, engel. Oké. Okay. Uh, uit een film uit uh, de zeventiger jaren. Dat was toen uh, met Jane Fonda, Barbarella. Ja, oké. Okay. En er uh, kwam een hele knappe kerel in voor, een engel. En die ja. heette Duran Duran. Oké. Okay. Dus. Ja, en Jamie was zelf ook niet. Uh, nou, onverenigd. dat is ook inderdaad ietsje meer mijn afdeling. <laughs> ja, ja, ja. Ik zal niet zeggen, specialité de la maison. <laughs> Uh, ze mochten wezen. Uh, ze mochten zeker wezen. Ja. Marco, al meer dan nou 50 jaar ben je um, dichter. Uh, dat heb je vorig jaar uit, uitvoerig gevierd. Uitbundig denk ik ook gevierd met twee, uh, met twee boeken. Ja. Um, en dit jaar doe je mee aan Art Zandvoort. Hoe belangrijk, uh, of Zandvoort Art, zo moet ik het zeggen. Uh, hoe, lang, hoe belangrijk vind jij dat eigenlijk, Zandvoort Art? Nou, ik vind het uh, ja, uh, prima. Ja, ja. Laat de kunstenaar maar zich tonen. He, niet weggestopt op tochtige zolderkamertjes. Maar pontificaal. Ja. Leuk. ja Goed initiatief. En jij kunstenaar van het woord. Jij gaat hmm. ook je steentje aan bijdragen. Ik ga mijn best doen. <laughs> want wat, wat ga je doen? Waar ga je doen? Ik sta in het wapen van Zandvoort. Morgen. Ja. Zondag. En dan draag ik wat werk voor... Tussen vijf en zes. Het dus... moet ook niet te lang duren. Nee, nee, precies. En wat kunnen de mensen van je verwachten? Uh, ja, ik ga wat uh, proberen over proëzie uh, te vertellen. Dat is een mainvorm tussen gedichten en proza. Dus dat zijn eigenlijk leuke stukjes waarin uh, verborgen rijm zit. Oké. Okay, okay. Klankassociatie. Ja, ja, oké. Okay. Oh. Dat heb ik ooit uh, bedacht. En, uh... Heb je het zelf bedacht? Klankassociatie. Dat hou ik mezelf wel voor. Ja. <laughs> maar een goed idee heb je nooit alleen. Nee, dat is waar. Ja, dat is... Ging is dat eigenlijk. Hè? Ja. Hey. Dat... Hoe zou dat komen? Waarschijnlijk omdat het een goed idee is. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja. Oké. Okay. Uh, nou, we moeten je ook nog feliciteren. Want je bent afgelopen week uh, was je jarig. Om precies te zijn 9 oktober. En was het een leuke verjaardag? Och ja, hartstikke gezellig. Vier het graag. Uh, nou ja, het is, uh, het is iets wat je overkomt. <laughs> je oh, ja, ja. krijgt er maar beter het beste van maken. Ja, ja, en kan... Hoe, ja, hoe dat... jong ben je nou? Ik ben nu 65. Kijk, ja. jeugdje. Ik ben de jeugdste bejaarde van uh, van Zandvoort. Ja. <laughs> dus betekent dat je op je 15 begonnen bent met, uh, met dichten en dergelijke. Ja, nou, ik ben op mijn 14 ben ik serieus uh, gaan schrijven. Dus uh, eerst poëzie en op mijn 17 schreef ik mijn eerste manuscript. Oké. Okay. Zo, ja, dat is heel vroeg, ja. Uh, toch? Ja. En dat eigenlijk die hele lijn heb je je leven doorgezet. En dat je uh, voor je brood bent gaan schrijven. Nou, dat is later pas gekomen. Oké. Okay. Uh, dus op mijn 23 e werd mijn eerste roman gepubliceerd. En toen merkte ik wel dat ik niet, uh, niet echt klaar was voor het, uh, het serieuze schrijversvak. Maar dat had meer met. Uh, met de mensen te maken. Ja. Uh, dus ik ben heel beschermd opgegroeid. En uh, toen kwam ik in de echte grote boze wereld. En toen dacht ik, wat moeten uh, al die mensen van me? Ja, ja, ja, ja. En ik wilde gewoon lekker zitten en schrijven. Dus ik heb eerst iets van het leven uh, geproefd. Uh, allemaal dingen gedaan. Uh, gestudeerd ook. En allemaal baantjes gehad. Uh, in een band gezeten met Gerard Joling. Uh, okay. uh, jarenlang gedanst bij de... Op de televisie bij de Afro en de Tros. Uh, model geweest. Daarna ben ik het uh, zakenleven ingegaan. Um, uh, um, toen was ik een jaar of veertig, dacht ik van nou, ik ben er eigenlijk wel klaar voor. Ja. En vanaf dat moment ben ik uh, elke dag gaan zitten om te schrijven. Precies, want uh, schrijven dat vereist behoorlijke discipline van de mensen. Ja, ja, ze hebben het altijd over inspiratie, maar het gaat gewoon om discipline. Ja, ja. O, oh, ja. ja Oké. Okay. Uh, dat is veel belangrijker. En, uh, kijk, inspiratie, dat komt als je ermee bezig bent. Ja. Uh, ik zeg altijd, inspiratie is voor amateurs. <laughs> ja, ik bedoel, als je de hele tijd gaat zitten wachten totdat je wat inspiratie heeft, hebt. Ja, dat, zo werkt het niet. Nee. Dan komt het boek niet af. Nee, nee, precies. Oké, okay, en, en wat is jouw discipline? Hoe gaat dat bij jou? Buiten drinken. <laughs> en vrouwen. Maar goed. Van het eerste kan ik makkelijker afblijven dan <laughs> ja, van het tweede. Okay, ja. uh, maar uh, is het echt zo van je, je, dat je echt uh, elke dag stevast om tien uur begint? Nee, kop... ik, sta, ik sta om zeven uur op en daarna begint mijn dagindeling. Dus uh, half acht koffie, sigaar in mijn hoofd. De computer gaat aan en dan begint het. Ja, ja. Uh, dus ik, heb, ik werk drie dagdelen: uh, s ochtends, s middags en s avonds. En ja, het komt zoals het komt. Uh, dus het ene stuk gaat natuurlijk makkelijker en dan moet ik weer wat langer nadenken. Ja. Dus ja, het is natuurlijk niet constant uh, rammen op het toetsenbord. Nee. Uh, er zit een bepaalde logisch, logisch vervolg in. Ik zeg altijd, het is net een hond, het heeft een neus en een staart. En je moet gewoon zorgen dat de staart nu voor de neus komt. Ja, precies. Ja. <laughs> nou, en ik, en, en, en ik, snel, ik kan me ook zo voorstellen dat als je zeg maar, een dagdeel gewerkt hebt... Eh, dat je ook een, een pauze nodig hebt om te gaan overdenken van... Ja, hoe moet ik nu verder of uh, wat, welke richting of uh, zaken invoegen. Mm. En, of, want ja, een verhaal heeft vaak ook zijlijnen. Hè? Dat, ja. Ja, daar moet je ontzettend mee oppassen met al die zijlijnen. Want voor je het weet, uh, is het een olievlek op het water en dan kan je het niet meer controleren. je moet ja. wel echt een, Van tevoren moet je wel een idee hebben. Het hoeft niet helemaal vastgespijkerd te zijn. Uh, het hoeft niet in beton gegoten te zijn, maar je moet wel ongeveer weten waar je naartoe werkt. Ja. Uh, dus uh, kijk... Uh, je moet, een huis moet ook zuurstof hebben, dus je moet ramen open kunnen doen. Ja, ja. Ja, dus dat is, uh, dat is met schrijven precies hetzelfde. Is het wel gebeurd dat je, dat je bijvoorbeeld helemaal vast kwam te zitten? Dat je denkt van, oh, hoe red ik me hier weer uit? Nee, dat nooit oh, gelukkig. Nee. <laughs> dat lijkt me vreselijk. Nee, ja. dat, dat is, uh, als je meerdere invalshoeken weet te creëren, dan kan je jezelf... Je moet jezelf niet in een hoek schilderen. Dat is, uh, ja, ja, ja. Dus je moet uh, altijd een vluchtroute inbouwen. En kijk, want dingen kunnen erg interessant zijn. Van, dan moet ik dat nog even doen en ik moet daar nog even wat over schrijven. Maar, uh, de kiststrategie, hè? Keep ja. it simple, stupid. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar goed, dat is bij zo'n onderwerp wat ik nu aan het behandelen ben, wel, wel lastig. Oké. Okay. Nou, ik stel voor, Rob, dat we even naar een plaatje gaan... en dan gaan we even naar uh, het onderwerp van je nieuwe boek. Huh? Ja, hoor. Oké. Okay. Oké, okay. ja, nou, nog uh, van harte gefeliciteerd, Marco. En deze heb ik uh, voor jou klaargezet. Ah, uh, daar is hij Daar is hij dan. in your celebration Cause we all know in our minds That there ought to be a time That we can set aside To show just how much we love you And I'm sure you would agree What could fit more perfectly Than to have a world party On the day you came to be hey! For its recognition Because it can never be Just because some cannot see The dream is clear as he Beetje een afterparty. Uh, ja. Marco, toch? Ik voel al helemaal na. Ja toch? Stiefje Wander en uh, Happy Birthday. Speciaal voor Marco, de gast van vandaag. Jazeker. En Marco, nou ja, we hadden net over uh, het, uh, een onderwerp van, van de boeken. Je bent bezig, uh, zoals je zelf schrijft, een, uh, van een dikke onleesbare roman. Ja. <lacht> <lacht> en, uh, <lacht> Wat is het? Uh, jouw, het, een roman, dat is wel duidelijk. Uh, ja. Maar uh, kan, wil je iets verklappen van, uh, van het, de verhaling? Ja, hoor, het loopt goed af. <laughs> en dat was het. Ja, ja. Nou, daar zijn we wel blij mee. Het is uh, een vrij pittig onderwerp. Het gaat over de dreiging van een burgeroorlog in Spanje. Oké. Okay. En een uh, mogelijke poging tot uh, staatsgreep. Oké. Okay. Heb je er veel research voor moeten doen? Ja. Ja, dat ja, kan ik rustig zeggen. Ja, je moet weten waar je het over hebt. Ja, ja. Dus, uh, het, uh, mijn mijn streven is eigenlijk dat, mocht het ooit vertaald worden in het Spaans... Ja. Dat, uh, dat een Spanjaard het leest. En dat hij niet merkt dat het door een Hollandse jongen oh, geschreven is. Ja. <laughs> ja, ja, ja. Ja, ja. Maar ben je daarvoor naar, naar Spanje ook geweest? Om, uh, of kan, kan je dat in Nederland af, zulke research voeren? Nou, ik ben erg vaak in Spanje geweest. En het, het mooie van internet is natuurlijk dat je ontzettend veel ja. uh, research uh, op internet kan doen. Uh, je hebt uh, Wikipedia, maar je hebt ook uh, Go Google Maps. Ja, Dus het is een soort straatengids. Ja ja, ja, ja, ja. Dat, dat, dat is worden. <laughs> Oké, okay, dus, dus op die manier lukt het je ook om beelden te schrijven. Ja, dat, maar dat heb ik eigenlijk in alle boeken. Het, uh, het zijn net films die je aan het lezen bent. Ja, ja. Alleen voor de ene film moet je wat beter je best doen dan de andere. Ja. Zou je het willen dat er een boek van je verfilmd werd? Oh ja hoor, ja. ja. ja. Maar... Vooral om de financiële redenen. <lacht> <lacht> maar zou het je ook lukken om van je boek zelf een filmscript te maken? Nee, nee dat is een vak apart. Okay. Dat, dat, dat moet je aan de specialist overlaten, wat ik uh, met dit boek wel doe, is dat ik er wel rekening mee hou. Hè? Dus dat het bijvoorbeeld naar Netflix zou kunnen gaan. Ja. Dus ik vertel het verhaal eigenlijk veel via dialogen. Oké. Okay. Ja, ja. Omdat als je dingen gaat beschrijven en omschrijven, dat het, uh, ja, dat het moeilijk te verfilmen wordt. Ja, ja, ja. Oké, okay, dus, dus dan... daar hou je al helemaal rekening mee. Ja, dat probeer ik. Ja, ja. Nou, misschien moet je eens even een e-mailtje sturen die kant op. Hè? Dat, eh, ja, ja, ja. Nou, laat ik nou maar eerst zorgen dat het manuscript klaar uh, is. Ja. En dan praten we daarna verder. Ja, oké. Okay. Um, hoeveelste roman wordt dit eigenlijk? Oh, ik, je bent ook de tel kwijt? Ik ben de tel kwijt. Okay. Ik weet het echt niet. Uh, ik, ik geloof dat ik qua romans nu zo richting de tien ga. Zo, oké. Okay. En met... Uh, Poëzie uh, heb ik er iets van vijf of zes geschreven. En dan nog wat losse vlodders. Ja. En waarom dikke boeken eigenlijk? En, en uh, dikke bundels? Ja, v ik kan niet opbouwen. <houding> oh, is dat het? <houding> Of heb je gewoon, vind je dat ook lekker om uitgebreid het verhaal te kunnen vertellen? Nee, maar ik heb ook wel dunne boeken geschreven. Ja, ja. Uh, de Krokodil is niet zo heel erg dik. Mm. En uh, De Dood van de Dader is niet zo heel erg dik. Mm. Maar ja, dat is ook allemaal relatief. Ja, ja, ja dat, is waar. dat is waar. Nou ga je morgen gezellig optreden in het uh, Wapen van Zandvoort. Um, dat heb je wel meegedaan. Hoe vind je dat eigenlijk om voor het publiek? Want het is natuurlijk wel totaal wat anders dan ja. thuis zitten achter, achter die uh, computer. Uh, ja. um, de interactie ook met het publiek, hoe, hoe gaat het je? Nou, interacties. Nee? Meestal staan ze een beetje naar me te kijken. <laughs> en, en, en ik draag wat voor. En als ze wat willen vragen, dan kan dat. Ja, ja, ja. Uh, dus het, uh, het mag best een beetje uh, los zijn. Het hoeft allemaal niet zo dat hele serieuze, literaire... Uh, dus uh, gewoon iets vertellen over jezelf en over het werk. Ja. En, en als mensen vragen hebben, dan, uh, dan uh, kunnen ze die stellen. Maar je schrijft ook op Facebook... Als de, maar het moet niet allemaal te vrolijk worden. Ja, ja dat is allemaal een beetje ironisch. Ja, precies. Logisch. Maar even terugkomend. Het, het, het voordragen voor de mensen. Hoe vind je dat zelf om te doen? Oh, prima. Ja? Ja. Gewoon leuk. Ja, wel. dat is ook mijn plekje. Op de lagere school vond ik... Uh, uh, die... Uh, Leesbeurten vond ik ook leuk om te doen. Ja, ja, ja. Eigenlijk is er niks veranderd. Okay. Dus dat mannetje van zeven jaar die dan voor de klas staat. Uh, en, en, alleen ik ben nu 65. Dus ja. Ik hoop dat ze een krukje hebben. en, een, en een, uh, Misschien een klein drankje erbij. Ja, natuurlijk. Dan kan je gesmeerd worden. Ja. Ja. Marco, je gaat nog wat voor ons voortdragen. Ja. Je hebt een, een mooi boek. De zwevende... Zwevende Delen heb je meegenomen. Ja. En speciaal ook geschreven... in tijd voor 50 jaar dichterschap. Ja. Dus, zo, dat is nogal wat. Uh, wat ga je voor ons voordragen? Een gedicht over Zandvoort. Oké. Okay. Hou je vast. Ja. I'm... Elders anders. Dit dorp is een pori... in de huid van de wereld. Een plek. Een pas op de plaats... waar ik door adem. Waardoor ik adem. Vanwaar die verbondenheid met het waar ik ben ontstaan. Want hier hangen de luxafleks net zo goed voor de ramen. Zijn flets de puisten van beschaving. Staan vlaggen strak als het waait. En worden buiten dingen nat als het regent. Omdat de geest in de flets een bekende niet zal verjagen. En hier kan de wind de stappen van mijn vader niet van de straten blazen. Nog kan de zee... Zijn sporen wissen die hij achterliet op het strand. Geen flat, geen vlaag, geen golf. Dit dorp is mijn universum in de huid van de wereld. Het binnenste buiten van toekomst en herinneringen. Oh, prachtig. dankjewel. Heel mooi. Nou, morgen dus uh, in het uh, wapen. begint om uh, vijf uur. Ja, bij mij wel. Mooi. Nou, Precies iedereen op, uh, op uh, naar het wapen. En uh, naar Zandvoort Arts uh, natuurlijk hè? Ja, Het ja, ja, ja. hele weekend. Dus lekker genieten van alles uh, wat Zandvoort Arts brengt ja. My cool one cool, cool. just shake cool. smooth like a newborn we should be there. Ooh, you're so sweet, so sweet, you're so tight, so tight. I won't bite uh -uh. Unless, you like. unless you like. If you smoke, What you smoke? I got the haze. And if you're hungry, girl, I got the lay. Marco Oram, 50 jaar in het vak, Zoals, Ja spraken we met hem. Daarachteraan Bruno Mars en Anderson Paak en uh, Liefde Door Open. Je de nou, inmiddels al lang half drie geweest, Benno, want we waren lekker aan babbelen met Marco. Dus, ja, uh, en een prachtig gedicht. Ja, uh, dat dat mooi, ja een mooi slot weer uh, ja. van, uh, van het gesprek. Zeker, zeker. Nou, nou, nou ja, morgen uh, is het denk ik uh, vrijwel droog in Zandvoort, 17 graden. 45% kans op zon, 5 boven voor, Zuidwest. En de maandag gaat de temperatuur omhoog naar 18 graden. En vanmiddag was het bij Wim Gettenbach College, college, want ja, hou ik erin hoor: 15,7 graden. Nou, dat zou best kunnen kloppen. Ja, dat vandaag het is het eigenlijk heel mild buiten, het is weinig wind. Beetje miezerig. Uh, uh, nou, dat blijft de komende dagen denk ik ook wel zo. Alleen woensdag wordt het voorspeld. Dan gaat de temperatuur wel in zand naar beneden naar 15 graden. Maar dan is het, blijft het ook echt droog met een oost-noordoostenwind van 4 bovenvoor. Uh, en 50% kans op zon. Nou, en de komende dagen, of de komende week, vanaf uh, volgende week... Oh, ik weet niet of ik voor Kom hoor, oh, volgende week een hoop regen verspelde. Uh, <lacht> 4 <lacht> word, millimeter. Hoort dat, dat fietsen binnen, Oh, uh. Maar goed, uh, de hele week dus eigenlijk heel knap weer. En volgende, vanaf volgende week zaterdag gaat het weer regenen. Nou, we hebben dus een leuk weekje voor de boeg eigenlijk. Met uh, lekker zacht weer, weinig wind, weinig water en een hele milde temperatuur. Ja, die regendruppeltjes die nemen we voor lief en lekker genieten van de zon. Zo is dat. Zo is het. Dankjewel, Bernhard. Weer Ik zou ook na te lezen uiteraard op onze eigen ZFM-app. En onze eigen maan die heeft een uh, nieuwe plaat uit en die hebben we nu voor je.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 Wat is die lekker? Hè? De nieuwe single van uh, Maan die hoorde je juist. En dat was uh, inderdaad sowieso overhoop. Nou, we gaan een uh, lekkere classic uh, voor je draaien. En daarna is uh, Kees van Amstel aan de beurt. Ja, we gaan met uh, Kees uh, contact opnemen. En zijn uiteraard uh, heel benieuwd hoe het uh, met de zonpoort. Want zo blijven we hem gewoon noemen Kees. Gaat dat hoor je na deze plaat van 50 Seconds Street. En I can let you go. Let's find a place to draw the line ah, ah, ah, ah, ah. We keep breaking up And then we make up all the time must be wrong. Ja, no. Uh, Kees uh, kan nu lekker meegenieten van uh, de 52nd Street. En uh, ja, collega of Heugen die uh, deed net zo iets uh, verschrikkelijks was. Uh, Kees, hoe ben vond de jij de... het? Hallo. Goedemiddag. Uh, die plaat, oh, een tijdje geleden. Laten. Ja, een hele tijd geleden. Dat is niet mijn favoriet. Maar oh, uit, uh, okay. die uh, ethische, uh, wat is het, de rhythm and blues tijd. Ja, een beetje de piratentijd, hè. Dus... Uh... R&B, ik weet niet eens of het voor Rhythm and Blues staat, maar het. Uh... Kees, we hebben zelf ook bij ZFM radioprogramma's gemaakt. Wel of wat voor programma's? <laughs> wat voor <laughs> <Wat? laughs> uh, Ja, ik heb jaren met, uh, met heel veel plezier bij CFM Zandvoort natuurlijk uh, gedaan. En ik kan je zeggen, mijn ervaring, Er kwam ook... Want heel later ben ik via een U-bocht, bij onder andere bij Spijkers met Koppen... Uh, Radio 2, bekend programma van BNN Vara. Ja. Bij het cabaret terechtkomen. En het grappige is. De allereerste keer dat ik daar moest. Uh, mijn, mijn cabaret moest doen. dat was natuurlijk heel spannend, want het was ook een test. En ik moest werkelijk binnen één, twee seconden gaan zitten. tussen de ene en de andere gast in. om daar mijn ding te doen. En het grappige is, binnen die 1-2 seconden had ik en mijn microfoon versteld. En dit, even aangegeven hoe ik het niveau wilde hebben van mijn koptelefoon en zus. En toen moest ik meteen beginnen. En ik denk, als ik mijn radioervaring bij CFM uh, enzovoort niet had gehad, dan was dat behoorlijk misgegaan. Dus, uh, ja. dus uh, nee, jarenlang. Nou, ik heb natuurlijk uh, Goedemorgen Zandvoort, op zaterdagmorgen. Vanuit, uh, ik weet niet of het steeds, het is niet meer, nou eerst vanuit Café Nuf. Ja. Later uh, Hoogland, daar ja. is het nog steeds, hè, als ik het goed heb. Nou, nu is het gewoon in de studio. Oh, nu in de studio? Ja, oh, ja, oh ja. Dat, dat laatste had ik gemist. Ja, ik uh, woon sinds kort niet meer in, in uh, Zandvoort. Dus, uh, nou ja, en we hebben, ja, gewoon die muziekprogramma's. En ik deed uh, zondagmiddag, tussen twaalf en twee, heb ik ook een tijdje programma gehad. Dat ik met de halve kater daar in de aandacht zat. Ja, ja, ja. Nou, halve kater, zeg maar, hele kater. Ja, dat weten wij nog, uh, Kees. Ja. ja. merkte je niets van? Nee, helemaal niks. Zware, ik had een hele zware stem altijd op zondag. Dat was prachtig. Ja, ja. Ik ja. was, ja. was wel enigszins geholpen door de drank. ja. ja. Nou, dat scheelt allemaal wel. Uh, nou, Kees, um, naast. Uh, je, toen ben je eigenlijk uh, het. Um, de columnist geworden. Je bent stand-up comedian, carpentier, tekstschrijver, acteur en schoolmeester in Den Haag. Een druk leven, Kees, denk ik. Ja, iets te druk op dit moment, uh, ja. kan ik wel zeggen. Ja, ik ben van het één... Kijk, ik zat met mijn schoolwerk. Ik was fulltime leraar en nog... Uh, ik ben nog steeds leraar, trouwens. Ja. Ah, ik moest even een uitlaatklep. en toen ben ik een beetje gaan stand-uppen. En... Uh, toen ook, oh, ik word gebeld door iemand en die oh. hoe moet ik het Ik weet niet hoe ik het uit moet zetten. Sorry. Nou praat maar gewoon door. We hebben nergens. En neem op, stuur naar nou voicemail. Stuur naar nou voicemail. Zo. Jullie zijn er nog, hè? Ja, wij zijn er nog. Ja. Super professioneel. Nee, ik had even een uh, een uitlaatklepje nodig en toen ben ik gaan optreden, Tot mijn verbazing na drie maanden werd dat wat bij comedy train. Ja. Nou, toen na een jaar werd ik al gevraagd hoe spijt ze mijn koppen. Ja, daarna als schrijver bij Dit Was Het Nieuws. Daar ben ik veertien jaar schrijver en hoofdschrijver geweest. Zit je in de redactie? Maakten we de filmpjes en de foto's en de onderwerpen en zo. Ja, en dat is zo doorgerold. En pas in 2012 dacht ik, ik wil een solo voorstelling maken. En dat is... Uh, dat ga je echt vanuit de, ja, de, vanuit de poep moest ik me onderaan de showbiz ladder moest ik me opwerken. In kleine theaters, zo groot als een telefooncel... of uh, 19 man in de zaal, enzovoort. Dat ja. zijn en behoorlijk droevige momenten, kan ik je vertellen. <laughs> maar ik heb het volgehouden. en, uh, nou, Vooral bij mijn tweede programma kwamen er hele goede kritieken. En toen, ja toen kreeg ik echt, uh, en nu uh, ja, ik ben nu uh, net bezig met mijn vierde voorstelling, de try-outs. En nu zijn mijn agent voor het eerst, nou het is niet meer moeilijk om jou te boeken. Oké. Ik zou alle theaters willen uh, hebben. En uh, ik heb nu mijn try-out tour, ik ben gestart uh, september. En eigenlijk, dit zijn wel kleine zalen bij moet ik zeggen hoor. Uh, maar die zitten wel allemaal vol. Gisteren uh, Hoofddorp, ja. de avond ervoor ook Hoofddorp. En het theater zei, nou, jij was de snelst boekende voorstelling uh, okay. in het oude raadhuis. En nogmaals, dat zijn zaaltjes van 100, 150 zo. Maar het zit wel vol en dat ja. is wel Wel uh, nou, leuk. Wel hartstikke leuk dat ik nu. Ik ben zeg maar een langzaam succes. Weet je wel, je hebt van die jongens die zijn binnen twee jaar, boem, staan ze aan de top. Nou ja. ik doe er wel. De dag voordat ik doodga, breek ik door. Ja, <lacht> <denk ik>, uh... <lacht> nou, dat is geweldig. Maar, ja, en daarnaast uh, vind ik het nog heel leuk. Ja, ik doe ook veel te veel. Ja. Ik heb een column. Uh, al, uh, ik geloof al bijna acht jaar op Radio 1. Ja, is toch grappig goede radioervaring, radio en DJ-ervaring... Uh, ook van CFM natuurlijk, toch te pas komt. Ja, Die ervaring ja. neem je toch mee. Ja. Uh, want of, uh, ja, of je nou bij Radio 1 zit of bij CFM... Dat maakt niet de uit. Knoppen en dezelfde schuif. <laughs> en, uh, Onderwerpen zijn hetzelfde. <laughs> uh, absoluut, absoluut. Uh, zeg Kees, dus, uh, vanavond treed je op in Aalsmeer. Uh, is het uitverkocht ja. eigenlijk daar? Nou, is de enige waarvan ik het niet weet. Oh, oké. Okay. Op een voorstelling waarom hij uitkocht, maar uh, dat is niet zo groot... Ja, dat is, dat is, als meer is het wel grappig. Dat is een van de houten keet. Oh. Uh, nogmaals, ik zit in de try-out, dan wil je het in dit soort zaaltjes. Yeah. Uh, uh, heel intiem, hout. En dat is geloof ik een beetje in-crowd daar. Ja, yeah, ja. Yeah. Ons kent ons. Maar ik, ik sta er toch altijd wel graag. Alleen ze hebben nieuwe ruimte nu. Die heb ik nog niet gezien. Door corona hebben ze een nieuwe ruimte. Het was daar altijd... Nou, het, echt, het is geloof ik tien bij tien. Dat is de hele theater. Maar alleen mensen zitten bovenop je. Ook nog met de verdieping erbovenop. Oké. Okay. Mm. Ja, je hebt een toneel van 2 bij 2 meter. Maar ik geloof nu is er een nieuwe zaal. Dus uh, okay. mochten mensen willen komen. Het is nog wel een try-out. Dus ik, ik, ik probeer ruwe stukken. Ja, leuk. En, uh, en het kan heel leuk zijn of heel pijnlijk. Okay. <laughs> <laughs> uh, het, uh, je voorstelling heet vluchtweg uh, altijd vrij te houden. Nou, als ik als echte ik, hulp lenen, dus spreek dat uh, bijzonder aan. Maar uh, jij, heb, jij hebt wat met vluchtwegen, zal ik maar zeggen. Nou, ik ben altijd iemand die nooit vast wil zitten aan iets, nee. en dus altijd uh, wil. Uh, er moet altijd een plan, plan B zijn. Als dat er niet is, dan word ik zenuwachtig. Ja. voor u mijn uh, magnetron op Ik was mijn ontbijt uh, aan het klaarmaken. Okay. Ja, het was een beetje laat gisteren. Dus, uh, alle Zandvoorten zaten gisteren in de zaal. Dus, uh, Oké. Okay. Uh, okay. Even een lokaal tintje. Ja, je ja. hebt uh, behalve voetbalteam van uh, oud Zandvoort 75 en uh, okay. nu US van Zandvoort zat in de zaal. En die waren ook nog op de eerste rij gaan zitten. Oh, lekker is dat. Ja, dat is verschrikkelijk. Ja. Om dit zo aan te kijken zo, of zo vriend. Ja. Wij weten alles van jou. Ja, ja. Neem je ze dan niet in de Maling, uh, Kees. Ja, ja. Dat, is, dat is wel lekker, juist, ja, ja. toch? Nou, dat kan als je voorstelling af is, dan ben je helemaal zeker. Maar niet als je nog helemaal onzeker bent. Uh. Ja, maar ja. op een gegeven moment vertelde ik iets over het privéleven. <laughs> Toen zei hij heel eerst erbij, oh, dat wisten we niet. Ja, ja, ja, ja. Ja. Ja. En de rest van de zaal keek, wie zijn die mensen? Dus, uh, ja, ja. dus dat was even dat Zandvoortse tintje gisteravond. Ja. Oh, nou juist ja, is wel leuk dat uh, de Zandvoorters uh, <laughs> je blijven volgen in ieder geval. En ik zag ook uh, trouwens dat uh, de foto's uh, van jou... Uh, worden ook gemaakt door een uh, Zandvoortse. Jazeker. En toevallig ook de tweede. Uh, ik vond het heel leuk omdat ik niet zoveel geld heb om... Ja, je hebt van die hele dure fotografen natuurlijk... maar dat, dat kan ik even niet betalen. Bij uh, mijn vorige voorstelling heb ik even kijken, ook een oud-leerling... Die, die is fotograaf geworden. En nu zag ik het werk van Simone Peerdeman uh, uit Zandvoort... En zij heeft natuurlijk een hele bijzondere carrière uh, gevolgd. En ik geloof dat zij nu fulltime fotograaf is. Ja, van de buschauffeur naar de fotograaf. Ja, ja, ik, ik, uh, ja, precies, je zegt goed. En ik vond haar werk wel leuk, alleen ze deed geen portretten. Maar ik zeg, zou je mijn theaterpost willen maken? Nou, ze zegt, ik doe nooit portretten, weet je dat wel zeker? Maar ik zeg nou, vind je stijl wel leuk? En toen, uh, ik had een bepaald idee. En zij zegt, nou, neem jij maar een zwembroek mee en een uh, grote flamingo. Oh ja, die, toen die foto's. In Zandvoort, in Zandvoort Noord, achter de korodeks, er waren allemaal kapotgeslagen strandtenten. En ze zegt, daar gaan we die foto maken. Dus ik waren eerst een paar nette foto's gemaakt. En toen zegt ze, nou, ik wil toch dat je in je zwembroek gaat. Ik zeg nou, dat, ga, dat ga ik zeker niet doen. Nou, Twee minuten later stond ik in mijn zwembroek. <laughs> ja, Briljant. Ik was voor, Mingo, voor ja. kapotte toilethokken van strandtenten in Zandvoort. En dat is de, de, de foto van de vorige voorstelling geworden. Dan zie je mij uh, half naakt uh, voor een toilethok met een ding om. Um, en voor een nieuwe... Dan wil ik, ik wil altijd een, een nieuwe fotografen. maar toen was corona er. Ik zei, nou, ik heb nog een foto van Simone, doe die maar. En dat is de huidige foto. Nou ja, ik, ik pak een deur vast. Past een ja. beetje bij de altijd ja, vrijhoud. Ja, zeker. Toen was corona voorbij. En ik was helemaal vergeten dat er een nieuwe foto moest komen. Een raar verhaal dit. Maar die foto van Simone, die was al naar alle theater gestuurd. Dus uh, Simone <laughs> die, uh, heeft geluk. Want uh, de foto is prachtig. De foto is prachtig die ze heeft gemaakt. En die past er ook ineens precies bij mijn nieuwe voorstelling. Ja. Dus bij hoge uitzondering. Nogmaals, ja, het is misschien een beetje een saai verhaal. Maar meestal doe ik het met nee, andere fotografen. Maar zij uh, heeft nu ook de foto voor mijn nieuwe voorstelling. En daar moet ik nog even extra voor bedanken. Maar dat is uh, een ander verhaal. Nee, maar leuk dat je ook uh, inderdaad samenwerkt uh, met, uh, met uh, Salvo. Als fotografen, dat, uh, ja. ja, en toevallig. Die, en het grappige is wat mensen niet helemaal niet kunnen zien aan die foto. Die, misschien van de eerste als je kenner bent. Maar er zijn al twee in Zandvoort gemaakt, die foto's. In uh, Zandvoort Noord, achter de Corodex. Ik weet niet wat daar nu nog van over is. Ik ook die, niet. Uh, er was zo'n, uh, weet ik veel, uh, uh, tweedehands handel was daar. Uh, of of weet dat uh, recyclewinkel. Ik kan niet eens op de naam komen. Nou, dus, maakt niet uit. Ja, nee, ja, die, is, die is weg hoor. Die zit nou in het dorp. Dus, uh... Oh, oké. Okay. Ja. Dus, uh... Nee, daar hebben we, daar hebben we tegenwoordig uh, de Oekraïense vluchtelingen... die daar op dat uh, terrein uh, staan. Ach, is dat... Uh... Hmm. En waar, we slapen, ze, ze slapen niet in die hal, hoop ik. Uh... Nee, die is helemaal afgebroken. En asbest oh. is uh, verwijderd. Dus uh, nee, oh. dat, uh, dat is wel goed allemaal. Nee, ze hebben ze, ja, toch wel ja, redelijke... Redelijk, uh... Keten gekregen, zeg maar, uh, waar ze in wonen. Kees, nog even een vraag. Uh, uh, uh, je bent al in Aalsmeer, uh, begrijp ik? Nee, nog niet. Oh, nog nee, niet. Ik moet voorbereiden, want gisteravond gingen een paar dingen mis met die voorstelling. Ja, ja. Dus ik nu nog, uh, uh, eigenlijk moet ik nu schrijven, maar goed, ik heb nu jullie aan de lijn. Ja. Uh, uh, ja. <laughs> dus ik moet nu als een gek nog eventjes wat dingen gaan, uh, gaan omgooien. Oké. Okay. Dus uh, daar ga ik zo naar de Aalsmeer toe. Oh ja, oké. Okay. Nou, dan wisten we een hele goede uh, uitzending, wilde ik zeggen. <laughs> ja, nou ja, goede voorstelling ja. vanavond. Een leuk publiek, en, uh, want dat is het denk ik wel. Hè. Dat, dat het publiek moet ook een beetje meewerken. Ja, dat is, dat is wel zo. En uh, nou ja, goed, als Zandvoort is willen komen, die klagen altijd... waarom ben je nooit in Zandvoort? Ja. Maar ja, Zandvoort is niet echt een geschikt theater. Uh, ja, ik weet niet hoe de krof tegenwoordig met z'n licht zit... Ik heb ook nog wel in het, uh, het casino gestaan. Uh, oh ja. Hoe heet dat? Uh, ja, dat kan. Het, spe het speelpaleis. Alleen daar is nauwelijks licht. Weet je, je, kan, je hebt daar een toneel met uh, drie lampen. En die kunnen aan en uit. <laughs> dat is een beetje het uh, probleem. Ja. Okay. Het cabaret is helaas gestopt. Jullie moeten aflonden, voel ik hè We gaan naar richting drie uur. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. zeker, ja. zeker. Nou, uh, Kees, heel veel uh, plezier uh, vanavond. Ja, mochten mensen... Uh, want ik heb vaak zandvoortjes. Dus ik weet nooit waar je staat. Ik heb altijd mailtjes uh, op www.keesvanamstol.nl. kunnen mensen ja, kijken precies. waar je staat. Volgende week in Amsterdam, dat is ook niet zo ver. Ja, en uh, wel twee avonden. Theater Bellevue, daar ben je. Ja, die is zo'n uh, ja, heel... leuke kleine zaal. Dus ja, okay. Goed zo Kees, dankjewel voor je tijd. En uh, veel succes. Graag gedaan. En we spreken je later ja. weer. Ik uh, hoop het. Goed zo. Oké, okay, dag Kees. Hoi. Doei. hoi, hoi. Nou, leuk dat uh, Kees even bij ons uh, in de uitzending was, uh, Benno. Zeker. De hele tijd uh, niet uh, gesproken en gezien, Kees. Daarom? Maar uh, leuk, uh, leuk je weer eens uh, op de radio te horen. Ook en natuurlijk en dat allemaal in het kader. oud vertrouwde stem. Van Zandvoort Art, hè? Allemaal kunst en theater. Ja, Daar zeker. Nou, voor. hij heeft het over uh, de vlucht weg en uh, ja, hij houdt uh, op de foto de, de deur uh, vast. Ja. En uh, ja, ik heb ook een plaat gevonden die een beetje te maken heeft met uh, Vluchtweg. Oh nee. Want waar is hier de nooduitgang? Ja, precies. Ja. Ja. Het goede doel tot aan uh, drie uur. Graag tot zo. Gedaan. Ik wist wel wie de dader was, maar ik geef geen vrienden aan Ik ga graag op bezoek, maar ik blijf nooit al te lang Waar is hier de nooduitgang? Kom moeten op een avond een vriendin van een vriendin Ik heb me geen moment vervel, deed niets tegen mijn zin Ik ga graag op bezoek Maar ik blijf nooit op me Waar is hier de nooduitgang? Ik kan niet blijven, ik kan niet langer blijven Ik kan niet blijven, ik ben hier al te lang ik ging midden in de winter